Ik ben heel erg geëerd om hier te zijn. Vandaag gaan we spreken over de profecies van Amerika. Nou, je denkt misschien, wat heeft dat met mij te maken? <laughs> nou, misschien moet je maar even afwachten. En dat heeft echt wel iets met ons te maken. Wij, wij zitten... Hier, okay. Oh, oké. Okay. Zo, so, welk knopje druk ik om het te verschuiven. Naar rechts toe. toe. Ik ga heen en weer terug. Oh, ik kan ook terug. Terug kan je ook. Okay. En hier kan je mee aanrijden. Mooi, zeg. Erg mooi. Die moderne, je. You know, um, hoe noem je dat, techniek? Is zo goed, hè? En ik ben een technofoob, hè? Ja. Ik, ik, kan, ik kan ook niet met die mobiele telefoon overweg. Mijn duimen zijn te groot. Ik kan het gewoon niet doen. Hè? Ik maak er altijd een hele hele -bol van. Nou, dit is toch wel een, een sobere boodschap die ik voor jullie heb. Ik zou graag een boodschap geven die een beetje meer upbeat is. Hè, maar dit is toch een hele sobere boodschap. Want wij wonen in een hele sobere wereld. En zeg maar dat deze wereld dus aan het sterven is. En, en we, we, we zien dus rondom ons heen de dodelijke stuiptrekkingen van onze vergane uh, wereldcivilisatie. Hè? En, uh, en daar moeten wij dus aan, in, in, in die situatie, het enige wat ons behouden kan, is uh, om aan de tzitzitz van Yeshua Vast te houden en nooit, nooit, nooit, nooit loslaten. Want wij gaan hele moeilijke tijden in. Hier in Nederland ook hoor. Hele hele moeilijke tijden komen eraan. Die staan gewoon op de drempel. En uh, daarom moeten wij soms een hele sobere boodschap hebben, weet je wel. En dit wordt wel een sobere boodschap. Maar iedere. Iedere hemelse boodschap eindigt uiteindelijk in vreugde hè? en in vrede en in, in uh, well, joy en celebration en over overwinning, victory. Hè? Uh, we gaan even naar de, uh, de volgende sleutel kijken. Nee, nog niet. <laughs> nou, dat staat wel op. De geheime sleutel die de profecies van de Bijbel ontluiken. En er, er zijn diverse sleutels. En deze geheime sleutel, deze bepaalde geheime sleutel, uh, uh, is, is in twee delen. Is tweedelig. Vaak, de Bijbel is tweedelig. Hè? En, en dat is ook met die geheime sleutels die je in de Bijbel vindt. Nou, het eerste gedeelte gaat over het feit dat het niet mogelijk is om de Bijbelse profetieën te begrijpen als wij niet verstaan dat sinds de tijd van Salomon uh, het Rijk van Israël uiteenviel in twee staten, Israël en Juda. En dat betekent dat als je de profetische boeken van de Bijbel um, uh, uh, uh, uh, bekijkt en ook zelfs in het Nieuwe Testament kijkt en je leest daar over Israël het vrijwel altijd over de tien stammen ...van het voormalige Noordrijk van Israël gaat. En dit is het eerste begrip dat we nodig hebben... ...om de profetische boeken van de Bijbel te verstaan. En vrijwel de hele, hele wereld van Christendom... ...is over de periode van bijna 2000 jaar... ...gewoon geconditioneerd... ...om Israël met Juda, met de Joden te vergelijken. En is het is gewoon een indoctrinatie geweest. 2000-jarige indoctrinatie... En het is heel moeilijk om daar vanaf te komen. En dat valt ons ook aan, want wij komen ook uit die wereld, weet je wel. Nou, het feit dat Jacob twa twaalf zonen had, die in twaalf stammen groeiden, schijnt er niet bij te komen. Het feit dat de moderne Joodse staat Israël genoemd is, wordt ook erg verwarrend voor meeste mensen. Dit is precies de reden waarom bijna iedere verklaring van de profetieën van de Bijbel flink fout uitgelegd wordt. De eenvoudige reden daarvoor is dat ze iedere Bijbelse referentie tot Israël aan het Joodse volk toepassen. En dat moet niet, want dat zit helemaal fout. Dan gaan we er even naar een van deze... Even, um, Kijk, de geheime sleutel die de profeties van de Bijbel op een juiste manier kan uitleggen en verklaren, is het begrip dat wanneer de profeten het over Israël hebben, spreken zij over het Noordrijk van Israël dat nog steeds in ballingschap leeft. Nou, wij moeten de openbaring aannemen dat Juda, de Joden, samen met een deel van Benjamin, een deel van, van Levi, uh, een natie zijn en dat Israël, de zogenaamde verloren stammen, een geheel andere natie is. Wij moeten ons dus niet verwarren tussen Juda en Israël. En bijbels gezien, Juda is een natie in zijn eigen recht... en Israël is een andere natie ook in zijn eigen recht. En dus wanneer de profeten over Israël spreken... hebben zij in het algemeen niet over Juda... en wanneer ze over Juda spreken... Gaan ze, hebben ze beslist niet over Israël... Als je deze sleutel aanpast, kan, kan je enige zin maken van de profeten. En zonder deze sleutel zit je zeker fout in je uitleg. Nou, wij moeten begrijpen dat die twee naties helemaal van elkaar gescheiden zijn. En dat het toen ter tijd ook Yahweh's wil was dat die scheiding plaatsnam. Het was zijn wil dat die scheiding plaatsnam. Hij had daar een doel mee. Kijk maar eens naar 1 koningen 12, van vers 23 tot 24. Zeg tot Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het gehele huis van Juda en Benjamin en de rest van het volk. Zo zegt Yahweh, gij zult niet optrekken en niet strijden tegen uw broeders, de Israëlieten. Keert terug, ieder naar zijn huis, want door mij is deze zaak geschied. Het huh? was Gods wil. Die scheiding was zijn wil. Het was zijn doel, het was zijn plan. Nou, dat is, dat, uh, over het algemeen wordt dat niet begrepen. Nou, de Bijbel heeft ons ook duidelijk verklaard dat het rebellische huis van Israël hun eigen koninkrijk oprichtte ten noorden van het koninkrijk van Juda... En dat zij uiteindelijk overmachtigd en veroverd werden door het Assyrische Rijk. En dat ze in ballingschap gingen. En de geschiedenis van die Assyrische campagne en invasie kun je lezen in het Boek van Twee Koningen, hoofdstuk 17. Daar gaan we even naar kijken. Uh, daarom was Yahweh zeer vertorend geworden op Israël en had hen van voor zijn aangezicht verwijderd. Niets bleef erover dan alleen de stam van Juda. Nou, dat is toch wel heel erg duidelijk, hè? Niets bleef erover, alleen de stam van Juda. Toen hij Israël losgescheurd had van het huis van David. Je ziet dat, er is een scheiding. En zij, Jeroboam, de zoon van Nebat, tot koning had gemaakt. Had Jeroboam Israël van Yahweh afgetrokken en hen grote zonden doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jeroboam begaan had. Zij weken daarvan niet af, totdat Yahweh eh, Israël zo van zijn aangezicht verwijderde, zoals hij gesproken had door al zijn knechten de profeten, en Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur tot op de huidige dag. En ze zijn nooit teruggekomen. Ze zijn nog steeds in ballingschap. Daar in de wijde wereld. Hè? Dus uh, het tweede deel van deze geheime sleutel kunnen wij ontdekken in wat uh, uh, Jezaja zegt. Uh, in Jezaja uh, 46 vers 10. Ik die van den beginnen de afloop verkondig. En vanuit wat nog niet gebeurd is. Nou, dit is een hele belangrijk geschrift. Want als je dus de profetieën wilt begrijpen, je hebt hier een hele belangrijke sleutel om de profetieën te begrijpen. Ik die van den beginnen de afloop verkondig en vanuit wat nog niet gebeurd is. Nou, dat kun je zeggen is de handtekening van Yahweh. Alleen Yahweh kent de toekomst en dit is zijn handtekening. Ik die van den beginnen de afloop verkondig en van vanuit, ouds vanuit wat nog niet gebeurd is. Nou, waar, waar zit de, de begin? Waar zit het begin? Het begin zit in het boek van Genesis. Dit wil zeggen dat je inderdaad de profeten wil begrijpen, dan moet je eerst naar het begin gaan kijken. En van, want daar wordt de afloop verkondigd. En speciaal in het boek van Genesis kan je bijna alle geheime sleutels vinden, die je het vandaagse huis van Israël zullen aanwijzen. En dan kijken we nog even ook naar wat Salomon te zeggen heeft. Um, is dat Salomon? Ja. Ja. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon, is er iets waarvan men zegt, zie hier, dat is nieuw, het was er al in verre tijden die voor ons waren. Nou, heb je dus een andere sleutel om de profetieën van de Bijbel te begrijpen. Wat er geweest is, zal er zijn. Dus het is allemaal al gebeurd, hè? De toekomst is in het verleden al gebeurd. En je moet naar het begin kijken om dat te ontdekken. Dus daar heb je dus diverse sleutels. Nou, dan moet ik dus even uh, de volgende bekijken hier. Genesis uh, 32, uh, vers 7 tot 10. Ik ga even terug, want ik wil nog eventjes iets anders zeggen. Alles wat de grote patriarchen van Israël in hun leven deden, was profetisch. En daarom moet je naar het begin kijken. Als je de toekomst wil begrijpen, vind je die toekomst in het begin. Het boek van het begin. Het boek van Genesis. Dus alles wat de grote patriarchen van Israël in hun leven deden, was profetisch voor de toekomst van hun afstammelingen. Vrijwel iedere actie die zij deden en ieder woord dat zij uitspraken, houdt een enorme betekenis in voor de toekomst van Israël. En deze wetenschap is een van de best bewaarde geheimenissen van de hele Bijbel. Meeste mensen, ja zelfs ook mensen die gevuld zijn met de Ruach Hakatesh, de Heilige Geest, lezen daar gewoon over en ze beseffen gewoon niet dat ze juist een belangrijke profetie gelezen hebben omdat je daarvan, ik wil je daarvan dus een klein voorbeeld geven. Er zijn honderden voorbeelden en ik kan niet door al die voorbeelden gaan. Ik, geloof, ik geef je gewoon een klein voorbeeld daarvan. Dat die, dat die acties en de daden van de patriarchen dus profetisch zijn van de toekomst van hun afstammelingen. Nou, kijk, hier nog maar, kijk hier nog maar eens naar. Genesis 32, 7 tot 10. Toen werd Jacob zeer bevreesd. En het werd hem bang te moeden. Nou, kijk eens naar de volgende, de volgende stukje. En hij verdeelde het volk. Zie je dat? Jacob verdeelde het volk. Nou, dat is profetie. Hij deed dat. Hij verdeelde dat volk dat met hem was. Hè? Dat bij hem was. En het kleinvee, de runderen en de kamelen, in twee groepen. Hij verdeelde het volk in Twee groepen, dat is één profetie voor de toekomst van, van Israël. Want hij dacht, indien Esau op de ene groep afkomt en die afslaat, dan kan de groep die overblijft ontkomen. En toen zei Jacob, o, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, e e Yahweh die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maagschap, en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor alle gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan. En hier en nu ben ik tot twee legers geworden. He? Weer een profetie. Uh, hij verdeelde het volk in twee groepen. En nou zijn ze twee legers geworden. Nou zijn ze twee naties geworden. Hè? En daar heb je dus een voorbeeld van wat er in het begin gebeurd is... van wat de patriarchen in het begin deden ook relevant is voor de toekomst van hun afstammelingen. Kan je nu zien dat Jacobs actie om zijn volk dat met hem was te verdelen in twee groepen... ...een profetische actie voor de toekomst van Israël was. Nou is zo gemakkelijk om daar overheen te lezen, hè? als je dat zo leest... Maar het staat erin en het is, het is er allemaal. Nou, vandaag hebben wij geen tijd om nog meer voorbeelden daarvan aan te halen. Maar als je wil, kunnen wij dat in de toekomst misschien eens een keertje doen. En een heleboel voorbeelden aanhalen waar de acties van de patriarchen, dus profetische acties zijn voor de toekomst van hun nazaten. Nou, vandaag, oh, ik ga je even deze bekijken. Dat was ook een mooie actie, vind je niet? Dus Mozes, die komt dus van de berg Sinaï, met, met de tien geboden. En daar zijn die Israëlieten die die, die, die, uh, die boodschap ontvangen. Nou, deze schilderij, die staat in het House of Lords in Engeland. In het, in het Palace of Westminster, het Engelse parlement. En dat is de Mozeskamer. En het Engelse parlement is het enige parlement in de wereld dat een Mozeskamer heeft. Een speciale Mozeskamer. En die kamer wordt gedomineerd door dit schilderij. En het staat daar, als ik dat even kan lezen. Mozes, Mozes um, brings down the tables of the law to the Israelites. Dat you and en me. Hij He brengt het naar de Israelites. Wat? Oké. Okay. Je begrijpt het wel toch, hè? Ja. <laughs> Zo, yeah. so, daar heb je weer een example, hè? Nog een ander voorbeeld. Nou, vandaag uh, is het onderwerp de prophecies van Amerika. En uh, we gaan ook speciaal... Het visioen van George Washington onder de microscoop zetten. Nou, George Washington had een, een, een visie uh, toen hij zijn leger vrijwel verslagen was. Dat uh, is de uh, oorlog van die Amerikaanse vrijheid, zeg maar. Het uh, was een rebellie. An rebellie tegen de koning van Engeland. Want het waren... Die Amerikanen waren allemaal Engelsen. Dus er waren Engelsen die waren in rebellie uh, tegen hun koning. Nou hier heb je dus ook weer een typisch Israëliet verhaal. Want dat gebeurde ook met uh, Jeroboam tegen Rehoboam. Rehoboam was de zoon van David. Hè? Hij was de... Hij was de koning van Israël en Israël uh, uh, ging in rebellie tegen de koning van, van het huis van David, Rehoboam. Nou zie je daar in de Amerikaanse historie, die, die Israëlieten in Amerika die gaan in rebellie tegen de, de zoon van David, de koning van Engeland. Huh? Ook een zoon van David trouwens, huh? een afstammeling van David. En de reden waarom het Noordrijk van Israël in rebellie ging, was over taxatie, belasting. Ze wilden niet de hoge belasting betalen die Rehoboam zou gaan opzetten. Hij ging de belasting verhogen en ze hadden hem bepaald gevraagd, beslist, doe dat niet, wij, wij kraken onder de belastingen van Salomo... We kunnen niet meer tegen. We willen graag dat je die belastingen wilt verlagen. En dan uh, Reho won, die vroeg aan de ouders van zijn vader Salomo, wat zal ik doen? En die ouders zeiden, nou, als je Israël wilt behouden, dan verlaag de belastingen. Verhoog ze niet. Hè? En dat was het advies. Maar die, die, die jonge koning, die ging naar zijn, zijn, zijn schoolvrienden uh, vragen, wat denken jullie ervan? Hè? De, al de vrienden waarmee je op school geweest was. Hij zei, jij bent de koning. Jij bent de baas. You know? Zeg het maar hoor. Doe het maar hoor. Verhoog die belang. We hebben dat geld nodig. Enzovoorts. Hè. Maar toen gaf hij dat antwoord. Mijn, mijn vader heeft je met zwepen gestraft. Ik ga je met gezel straffen. In de Engelse Bijbel, de, de um, uh, King James Bijbel. zegt, ik ga je met schorpioenen. Straffe, hè? Met schorpioenen. En hij ging die taxatie verhogen. Dus die, de hele situatie waarom die scheiding zich plaatsvond... was over taxatie, over belasting. En die Amerikaanse vrijheidsoorlog, hetzelfde. Precies hetzelfde. Het was over taxatie. Hè? Dus als de Fransen zeggen, l'histoire se repete... En Salomon zegt dat ook, hè? er is niks nieuws onder de zon. Hè? Het is allemaal al gebeurd. Dus uh, we gaan dus vandaag over die visioen van George Washington spreken. Hij had iedere veldslag verloren. De Engelsen waren een superieur leger uh, met uh, heel veel geld. Uh, die Engelse trouwens, die Engelsen konden geen Engelse soldaten vinden... De koning van Engeland kon geen Engelse soldaten vinden om, om die Engelse rebel, rebellen, re, rebellion, uh, rebellische mensen in Amerika uh, aan te vallen en te onderwerpen. De Engelsen wilden niet de Engelsen vechten. En dus hij moest Duitse soldaten huren, hij huurde soldaten, huurtroepen van Duitsland om die Engelse rebellen te verslaan. En hij had een machtig leger. Bijna helemaal Duits, maar het was gecontroleerd door Engelse officieren. En, en dus, daar had je die groot... Het was eigenlijk een burgeroorlog. Hè? En uh, sommige van die Amerikaanse koloni kolonien... They, they, they, die, die waren dus loyaal tegen de koning van Engeland. En die waren helemaal niet aan George Washington's uh, kant. Hè? Helemaal niet. Zeker een derde van het volk wilde daar niks van weten. En de congres in Amerika... Die gaf Washington daar ook geen geld voor. En dus, het was een hopeloze zaak. De zaak was verloren. Hij was, had maar 6000 man over van zijn leger. En het was een keiharde winter. Het was erg koud. Ze hadden honger. Ze hadden niet de juiste kleding. Ze waren van alles tekort. Hopeloze zaak. En in die situatie had Washington dus die grote visie. En hij had een bezoek van een engel. En die engel die adresseerde hem. Nou wat we vandaag gaan doen. We gaan naar die visie van Washington kijken. En die visie was in drie delen. En de eerste deel ging over die, die oorlog van independence. De tweede deel gaat over de civiele oorlog. Tussen de twee, het zuiden van Amerika en het noorden van Amerika. En de derde deel gaat over een oorlog op Amerikaanse grond... ...in de toekomst, in de tijd van het einde. Zo hij zag in die visie, hij zag die drie oorlogen... ...en hij zag de, uit, het, de uitkomst ook van die drie oorlogen. En omdat die uitkomst van de Eerste Oorlog zo positief was voor Amerika... Eh, ...kreeg hij dus de moed om die Engelsen aan te vallen... ...de volgende nacht aan te vallen. En die aanval was succesvol. En die aanval heeft de hele, de hele situatie omgedraaid. En daarna, iedere veldslag werd gewonnen door George Washington, de eerste president van Amerika. Nou, je moet misschien wel zeggen, waar is die man nou mee bezig? Wat heeft de visioen van een Amerikaanse generaal nou met ons te maken... Ik wil je toch even geruststellen, want ik ben helemaal met je eens dat visioenen en getuigenissen en dromen normaliter erg subjectief zijn. En we moeten ook met die dingen erg uh, voorzichtig zijn en ze vlijtig nagaan in het licht van de Heilige Schrift. Het woord van Yahweh moet altijd de finale autoriteit zijn. En vandaag gaan we die profetische visie van Washington eens goed bekijken. En ons doel is om zijn visie naast de uitspraken van de grote profeten van de Bijbel te leggen. Om te zien of die visie inderdaad correct is. Nou, de visie kwam in drie delen, dat heb ik al gezegd. Nou, we gaan ons concentreren op de derde en laatste visie, gewoon omdat die visie nog in de toekomst ligt. En die ligt niet ver in de toekomst, die ligt vlakbij in de toekomst. En het gaat ons allemaal aanslaan wanneer die derde visie waargemaakt wordt in de nabije toekomst. Het gaat iedereen in de wereld aanslaan, maar speciaal ook iedere Israëliet in de wereld aanslaan. Alvorens te spreken over de drievoudige droom van Washington is het belangrijk te beseffen dat er een verbondenheid bestaat tussen de Anglo-Saxische -Saxi, Anglo naties, aangeduid als Ephraim en Manasseh, de twee zonen van Jozef, en de Joodse natie. De rol van Engeland is de bevrijding van Jeruzalem in december 1917. In het midden van de Eerste Wereldoorlog, ging Engeland Jeruzalem bevrijden. Maakt helemaal, geen, helemaal niet logisch, hè. Maar dat gingen ze doen en dat hebben ze ook gedaan. En dat was een groot wonder, de manier waarop op gebeurt. Dat is een andere preek daar, hè. Maar misschien een andere tijd. Nou, van, hij, hij, de Engelsen die bevrijden Jeruzalem op Erf uh, uh, December 1917, van Turkse voogdij... En dan de Balfour-declaratie die de belofte van een nationaal tehuis... voor de Joden in Palestina aan de hele wereld aankondigde. werd ook gedaan door het Engelse gouvernement. De Verenigde Staten heeft die beschermende rol van Engeland na 1945 overgenomen... en zij stemde voor de resolutie in de Veiligheidsraad om Israël onafhankelijkheid te geven... en steunde Israël militair tegen haar vijanden... In, in al haar oorlogen 1948, 1956, 1967 en ook in de Yom Kippur oorlog van 1973. De islamitische landen hebben zich niet meer, meer gelegd dat slechts 20.000 kilometer, vierkante kilometer van miljoenen eh, Arabische vierkante kilometers buiten hun totalitaire voogdij viel. Door hun wordt de Verenigde Staten de grote Satan en Israël de kleine Satan genoemd. We moeten daarbij niet vergeten de rol van Europa. Hele slechte rol trouwens. Die vanwege haar oliebelangen een geheim verbond sloot met de Arabische naties. De Arab League in, in uh, 1973. En dat geheime verbond dat gesloten werd... ...met de, de gemeenschappelijke markt van Europa, de voorganger van de Europese Unie. Dat verbond heet Urabia. In dit geheime verbond beloofde de gemeenschappelijke markt van Europa... ...de voorganger van de Europese Unie, dat zij Israël niet zouden steunen. Zij beloofden dat alle Europese banken van Israël gesloten zouden worden... Zij beloofden dat zij van die tijd de Palestijnen zouden bevorderen. En zij beloofden dat eh, moslims, moslim-immigratie mocht plaatsnemen. van alle moslimlanden in Europa en in, in de immigratie in Europa. Voor dat verbond, dat geheime verbond, dat stiekeme verbond. dat Arabië heet, waren er geen moslims in Europa. Maar nu hebben we er miljoenen, miljoenen, miljoenen moslims in Europa. He? Huh? Dus dat was een geheim verbond. En dat gebeurde na die OPEC oil embargo en in 1973. Dus uh, die geschiedenis is niet zo goed daar. Nou kijk nou eens, we gaan terug naar George Washington. En we gaan kijken dat in de bibliotheek van het Congress in Washington is een notering van het visioen van George Washington bewaard. Die staat in de bibliotheek en dat kun je ook zien daar. <coughs> Hij had die visie in 1777 in Valley Forge. De generaal had bijna iedere veldslag tegen de Engelsen verloren sinds het begin van de revolutie in 1776. Zijn visioen was een drievoudige droom van militaire conflicten op Amerikaans grondgebied: de revolutie, de burgeroorlog en op het eind de United States overweldigd door een coalitie van Europese, European Union, Afrikaanse en is Islamitische en Aziatische natieën. Dus Eurabië gaat Amerika aanvallen. En dat is het plan van de Europese Unie. Hun plan is om Amerika weg te doen. En zij willen heersen over de wereld. Nou, in zekere Anthony Sherman uh, had de droom genoteerd als soldaat in het dienst van de leger van George Washington. George Washington op iedere gelegenheid heeft die, die droom, die visioen, heeft erover gesproken in publiek op iedere gelegenheid. Maar deze soldaat heeft die droom opgeschreven. En die, heeft, die is gepubliceerd geworden in uh, een een, een een krant die de National Tribune heet. En die National Tribune is nog steeds in business. Hè? Die, zit, die is nog steeds uh, een lopende krant in Amerika. En die werd in 1895... Um, nee, 1859... Uh, voor, jaren voor de burgeroorlog... ...werd die, die droom, die visie gepubliceerd in de National Tribune... En het werd herdrukt in 1880, in 1930 en 1950. Nou, in de visie zag George Washington een engel die hem op een autoritaire wijze aansprak als zoon van de republiek, kijk en leer. En die engel liet hem toen zien in een enorm groot perspectief alle landen en alle continenten en oceanen van de wereld. En hier komt hij. Op dat ogenblik zag ik een donkere schaduwachtig wezen, zoals een engel zweven tussen Europa en Amerika in de holte van beide handen waternemend uit de oceaan en hij sprenkelde wat met zijn rechterhand naar Amerika en met zijn linkerhand naar Europa. Onmiddellijk verscheen een donkere wolk van beide kanten en voegde zich samen in het midden van de oceaan. Het bleef een poosje stationair om daarna langzaam naar het westen te bewegen totdat het Amerika bedekte met duisternis. Bij tussenpozen vond een scherpe verlichting van bliksem plaats en ik hoorde het gekerm en schrijnende kreten van het Amerikaanse volk. Een tweede keer nam de engel water uit de oceaan en sprenkelde het zoals de eerste keer. En de donkere wolk trok zich terug naar de oceaan en begon te verdwijnen. Toen hoorde ik nogmaals die mysterieuze stem. Zoon van de Republiek, kijk en leer. Ik sloeg mijn ogen op Amerika en zag dorpen, steden en hoofdsteden die de een naar de andere ontstaan. Totdat het gehele land daarmee bezaaid was van de Atlantische tot de Stille Oceaan. Nou, je kunt, je kunt dus nagaan dat dat een profetie is, want in de tijd dat die profetie gegeven werd, die visie gegeven werd, was Amerika beslist niet uh, een land van de Atlantische tot de Stille Oceaan. Dus jaren van tevoren. En uh, uh, hij had de visie in 1777, en het duurde nog 26 jaar voordat Napoleon, uh, Louisiana, aan Amerika verkocht... voor ongeveer 50 cent per hectare. En dat was een land bijna zo groot als de hele Europa. En dat kreeg, dat kreeg Amerika voor zo'n 50 cent per hectare. Wel goedkoop. En uh, dat was in 1803. 1803. En, en dat maakte Amerika voor de eerste keer... een land van de Atlantische tot de Stille Oceaan. 46 jaar later. En dan later nog... De eerste verkennende expeditie van de kust van de Pacific Ocean en de monding van de Columbia River in het noorden van Amerika vond plaats in 1805. En we kunnen zeggen dat George Washington's visie profetisch was op het moment dat zijn leger gedemoraliseerd was en het superieure Engelse leger dreigde de revolutie neer te slaan. Op dat ogenblik zag ik een donker... Dit is het eerste gevaar, hè? Dat hebben we gedaan, hè? hebben we, het aan, hè? Hebben we het aan. Wat is er gebeurd? Ja. Ja. Aangemoedigd door de visie, Washington nam de beslissing om met zijn leger, van 2.500 man sterk, gering in aantal in vergelijking met de Britse, om het garnizoen van Trenton op de avond van kerstmis 1777 aan te vallen. De leuze was overwinning of dood. Dat is trouwens ook mijn familiemotto. Death of victory. Overwinning of dood. En hij stak de Delaware rivier over en veroverde Trenton zonder één soldaat te verliezen. En dat, daarna werd iedere veldslag gewonnen. Het tweede gevaar, het de, de tweede deel van de visie nog eens hoorde ik dezelfde stem zeggen. Zoon van de Republiek, kijk en leer. Een duistere schaduw van een engel keek naar het zuiden. En vanuit Afrika zag ik een spectrum van slechte voortekenen het land naderen. Langzaam bedekte het iedere stad en hoofdstad. De inwoners van Amerika gingen met elkaar op in gevecht. Ik bleef maar kijk en ik zag een briljante engel op wiens wenkbrauwen een verlichte kroon rustte. Met het opschrift Juni dragend de Amerikaanse vlag. Die vlag is geplaatst in het midden van de verdeelde natie zeggend herinner dat je broeders bent. Direct daarop worden de wapens neergelegd en de oude vijanden worden vrienden sterker dan ooit... ...verenigd onder de nationale standaard. Zo, dat is het tweede gevaar, het tweede deel van de visie. Het lijkt... Eh, on ...onmerkelijk is dat het spectrum van slechte voortekenen uit Afrika kwam. Heb je dat genoteerd? De burgeroorlog ging over de slaven in het zuiden. Hè? De slaven, de zwarte slaven die in het zuiden in die uh, um, um, plantages, de katoenplantages, werkten. En het ging allemaal over die Afrikaanse slaven. Dus dat werd genoteerd in de visie. En dan gaan we kijken. Dat is een van de battles van de burgeroorlog. Het is erg interessant, want er staat hieronder de battle van Run. De eerste battle van de burgeroorlog was de battle van Bulran. En die was bij een plaats, bij een riviertje, dat Menashe heette. De yeah? boel is het symbool van Ephraim. Right? En Menashe is de andere zoon van Jozef. En yeah? het is interessant, dat eerste veldslag van de burgeroorlog was tussen Ephraim en Menashe. De yeah? twee zonen van Jozef. Aan mekaar's nek, weet je wel. Interessant, vind je niet? Nou komen we dus naar het derde gevaar. En dat ziet er niet zo goed uit. Dat um, is het derde gevaar. En waarschijnlijk zal die, die oorlog, die aanval aan Amerika... ...een first strike, nuclear strike worden. Nog eens hoorde ik die mysterieuze stem die zei... Zoon van de Republiek, kijk en Leer. Een donkere schaduw van een engel plaatste een trompet aan zijn mond en blies driemaal. Waternemend van de oceaan, besprenkelde hij daarmee Europa, Azië en Afrika. Toen zag ik iets angstaanjagends. Van ieder van deze werelddelen kwamen dikke, donkere wolken tevoorschijn die zich verenigden tot één. Door deze massieve duisternis scheen een donkerrood licht. Waarbij ik horden, hoorden, dat moet twee dubbele o zijn, hè? waarbij ik horden gewapende soldaten zag die, nee, hoorden, het zijn... Ja, horden van troepen, gewapende soldaten zag. die met de wolk over land marcheerden. en over zee naar Amerika zeilden. Amerika was met donkere wolken omhuld. waardoor je nauwelijks kon zien. hoe grote legereenheden het hele land ruïneerden. hele dorpen, steden en metropolen in brand gestoken. Ik kon het gebulde van kanonnen. Het botsen van zwaarden die lawaai maakten en miljoenen kreten en kruisen van soldaten in een strijd over leven en dood. De mysterieuze stem zei alweer, zoon van de republiek, kijk en leer. Daarna blies de zwarte engel opnieuw op zijn trompet, een lang en angstaanjagend geluid. Het lijkt erop of we een verwoestende nucleaire oorlog te maken hebben op Amerikaans grondgebied. Dat is nu juist wat Europese, Russische, Islamitische, wie weet Chinese, naties in hun afgunst van hart in staat zijn te doen. Geleid door de vijand van Yahweh. Zij zijn gebelgd over de Anglo-Saxische suprematie gedurende de laatste drie eeuwen en ze zijn jaloers op hun succes en hun welvaart. Hun macht ook, oh, jaloers op hun macht. Hoewel zij in hun racune verbergen achter diplomatieke beleefdheden en glimlachen, tot nu toe heeft de afschrikwekkende militaire overmacht van de Verenigde Staten hun verhinderd. Maar zij wachten betere tijden af op het moment dat Amerika verzwakt is. Dat is het moment dat die enorme militaire uitgaven van de Verenigde Staten onbetaalbaar worden. Wij kunnen hier spreken van een cycle een, een siek, een van uh, 300 jaar: waarin de wereldheerschappij heerschappij van de Engelssprekende wereld van het Westen, de zonen van Jozef. ...tijdelijk overgaat in de heerschappij van anti-Israelitische landen. Wij zijn niet zo ver weg van deze mon mon monumentale verandering. Nu al kan geen Amerikaanse burger zich permitteren op vakantie te gaan in menig land dan ook. Bijna de hele wereld haat Amerika. Het visioen van Washington houdt in dat de invasie slaagt en dat de Amerikanen door hun vijanden op eigen bodem verslagen worden. De visioen bevestigt het lijden van de Amerikanen en het feit dat hun land tot as gereduceerd zal worden in hun bittere nederlaag. Laat alle Amerikanen, Republikeinen en Democraten kijken en leren. Gelukkig is dat niet het einde van de geschiedenis. De visioen laat tenslotte nog een opmerkelijke omkering zien. In één ogenblik duizenden zonnen schenen van boven... ...en dringen door en breken de donkere wolken in fragmenten. Op hetzelfde ogenblik verschijnt een engel met het woord Unie op haar hoofd... ...dragend de nationale vlag in de ene hand en een zwaard in de andere. Bijgestaan door legioenen van witte geesten en voegden zich bij de Amerikanen die al overwonnen waren, vatten weer moed, sluiten hun slagorde en beginnen opnieuw te strijden. Hier is dus sprake van een goddelijke interventie aan de kant van de Amerikanen, die al verloren hebben en de visioen gaat dan door als volgens. Nog eens, te midden van het angst aan jarend remoer van het conflict, hoorde ik de mysterieuze stem zeggen, zoon van de Republiek, kijk en leer. Toen de stem ophield, de zwarte engel nam voor de laatste keer water en sprenkelde het op Amerika. Onmiddellijk verdween de donkere wolk met de legers de overwinning aan de inwoners van het land gevend. Opnieuw ontspringen dorpen, steden en metropolen waar ze waren geweest. De briljante engel plaatste een azure, uh, uh, azure standaard te midden van hen en riep met luide stem Zolang sterren blijven en de hemelen douw geven aan de aarde zo zal de Unie overleven. Hij nam van zijn wenkbrauwen de kroon waarop het woord Unie geschreven is en plaatste die op de standaard terwijl de bevolking neerknielt en amen zegt. Mooi hè? Nou, die ondergestreepte zin vindt men terug in verband met Israël. Ik wil even die ondergestreepte zin bekijken. Zolang sterren blijven en de hemelen dauw geven aan de aarde, zo zal de Unie overleven. Dat is wel uh, bemoedigend. Nou, kijk nou eens naar de volgende. In Jeremia 31. 35 tot 36. Zo zegt de Heere, de zon overdag tot licht geeft, de, die de maan en de sterren verordert tot een licht des nachts, die de zee opzweept dat haar golven bruisen. Wiens naam is Yahweh Savaot? Als deze verordening door mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt Yahweh, als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslag van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord van Yahweh. Zo, so, de zon is er nog, en de maan is er nog, en de sterren zijn er nog, en de zee is er nog, en de golven van de zee zijn er nog. En de hemel is er nog. En de aarde is er nog. En zolang die er zijn, zal er altijd Israël zijn. He? En als je dus teruggaat naar de, de visie van, van Washington, dan zie je zolang de sterren blijven en de hemelen dauw geven aan de aarde, zo zal de juni overleven. He? Dus de Bijbel confirmeert uh, die, uh, die situatie. Nou hier worden acht getuigen genoemd. De zon, de licht, de maan, de sterren, de zee, de golven, de hemel en de aarde. Acht getuigen die verklaren dat Israël altijd zal bestaan. Wanneer de Bijbel in deze zin over Israël spreekt, dan gaat het over de twaalf stammen van Israël. Dat houdt ook de tien stammen die vanaf 722 bc voor onze tijd in ballingschap zijn gegaan en geassimiliseerd zijn in de natieën. Dat wil zeggen dat alle twaalf stammen van Israël nog steeds bestaan als een volk en een natie. Het Joodse volk maakt daar slechts een twaalfde deel van. Zo zijn kenmerken van Ephraim en Manasseh, de twee zonen van Jozef, terug te vinden in de Engels sprekende wereld die door Amerika en Engeland gedomineerd wordt. Daarom kunnen wij zeggen dat Amerika als een natie met Israël verbonden is. De Amerikaanse geschiedenis van Puriteins protestantisme en de politieke verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten voor de Joden in Israël geeft dit aan. Even in de volgende kijken... Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En die uh, anglo, uh, anglo Engels sprekende naties, die zijn een zegen geweest. Die hebben de Bijbel in 6.000 talen vertaald. Die hebben de Bijbel het woord van God aan de hele wereld gegeven. De Joden hebben de Bijbel bewaard. Maar Israël heeft de Bijbel aan de wereld gegeven. Aan de wereld verdeeld. Iedere natie in zijn eigen taal enzovoort. Dat is voornamelijk een Engels en Amerikaans werk. En die zijn er nog steeds aan bezig. De uh, industriële revolutie die in, in Engeland begon. Die heeft welvaart aan de hele wereld gegeven. De welvaart die we nu kennen, begon eh, 300, 250, 300 jaar geleden. En het werd door die anglo naties, de, de twee zonen van Jozef, uh, werd dat aan de wereld gegeven. Zo, so, kijk maar eens wat Washington daar zegt, um, in verband daarmee. De oorlogsscenes uh, begonnen te verdwijnen, ook de donkere wolken, die opkrulden en zich oplossen. Ik zag mijzelf staan op de mysterieuze bezoeker en ik hoorde hem zeggen, zoon van de republiek, wat je gezien hebt is uitgelegd, drie oorlogen komen over de republiek, de derde is de meest angstaanjagende, maar de gehele verenigde wereld zal haar niet overwinnen. En die implicatie is dat de hele wereld zich gaat verenigen om Amerika te verslaan. De hele wereld gaat zich verenigen om Israël te verslaan. Niet alleen Amerika, Israël te verslaan. En dat is het plan van de vijand. Die interpretatie lijkt ons te laten zien dat de invasielegers van Europa, Azië en Afrika de gehele verenigde wereld voorstellen. Wij kunnen hiervan afleiden dat de hele wereld zich zal verenigen in een finale aanval en oorlog tegen Amerika. En dat op het einde van de dag Amerika alleen door hemelse interventie gered kan worden. Wij kunnen hier een bijbels patroon zien met de geprofesseerde finale slag van Israël en Jeruzalem, Waar de hele wereld zich verenigd heeft om Israël te vernietigen. Voor meeste gelovingen zal dit idee veel te ver gezocht zijn om nog enige geloofswaardigheid te hebben. Alhoewel, als wij het verband willen zien tussen de finale oorlog... Waarin de hele wereld zich verenigt tegen Amerika en de finale oorlog geprofesseerd in de Bijbel, waar de hele wereld, verenigde wereld, uh, uh, Israël en Jeruzalem aanvalt, dan is het nodig begrip en recognitie te hebben dat Amerika een deel van Israël is. Wij weten uit de Bijbel dat er een finale interventie van de Verenigde Wereld tegen de staat van Israël en Jeruzalem zal zijn. Wat ik nu wil aangeven is, dat wij Israël in een veel groter licht moeten zien. Het is niet alleen de Joodse natie. Het is niet per se het Joodse volk alleen. Wij behoren in te zien dat Amerika, en trouwens ook Engeland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, en ja, ook zelfs Nederland, onderdeel is van de natie. Israël. De Bijbel confirmeert Washington's derde oorlog. En kijk maar eens naar de psalm van David, waar David voorspelde in psalm 83, dat de hele wereld samenzweerde tegen de natie Israël, en dat wil zeggen tegen het gehele huis van Israël. En volgens deze profetie, deze boosaardige machten, Plannen een eradicatie zo absoluut dat de naam van Israël nooit meer op de aarde zal bestaan. Dat zijn ze van plan. Dat zijn ze van plan. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God, want zie uw vijanden dieren. Uw haters steken het hoofd op, zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Je kent het wel, je hebt het wel gelezen. Maar heb je gedacht dat dat ook op Nederland slaat? Heb je gedacht dat dat ook op Amerika slaat? Dat het slaat op alle Israëlieten in de wereld? Heb je dat gedacht? Of heb je alleen maar aan, aan de staat van Israël en Jeruzalem gedacht? Begrijpen wij niet dat de naam van Israël uit twaalf stammen bestaat? Nou, voor meeste gelovigen is dit een totaal nieuw begrip. Meeste Amerikanen beseffen dat gewoon niet. Inclusief de grote meerderheid van de beleidende christenen. De Engelssprekende bevolking van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika vormen het grootste deel van de natie Israël. Daar horen dan ook bij de Scandinavische landen, Ierland, Nederland, België, Zwitserland, Noord-Italië, Noordoost-Spanje, Malta, Cyprus, Frankrijk en zelfs ook Noordwest-Duitsland. Plus, plus, plus, plus, nog een royale versprinkeling van Israëlieten die in bijna alle andere landen van de wereld verspreid zijn. Het gaat hier waarschijnlijk over zo'n miljard nakomelingen van de twaalf zonen van de patriarch Jacob. wiens stammelingen over de hele wereld verspreid zijn en die met uitzondering van de meeste Joden hun identiteit verloren hebben. Maar helaas worden ze door de vijand wel erkend. Genesis 28, 14 maakt het heel duidelijk hoe enorm groot het aantal van Abrahams Hebreusse afstammelingen zal worden. En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u... En met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Je kent dat wel, hè? je hebt dat gelezen. Je kent dat heel erg goed. Dus daarom moet je niet alleen naar het Joodse volk kijken. Want het Joodse volk, nou, ze zeggen zo'n 15, 17 miljoen Joden in de wereld. Nou, kun je dat vergelijken met alle sterren in de hemel? Kun je dat vergelijken met al de zandkorreltjes op, op, de, op, de, op de zee? Hè? Op het strand? Hè? Als je alle zandkorreltjes op het strand van Scheveningen zou tellen... Hè? ...dan heb je daar wel een miljard zandkorreltjes. Misschien wel meer. Hè? Dus, uh, nee, het, is, het kan gewoon niet waar zijn. Het moet groter zijn dan de Joodse staat en het Jodendom. Het heel erg groot. Koning Davids profetie gaat over een eindtijd wanneer de vijanden van Amerika en al de andere Hebreeuwse naties een groot kabaal gaan maken en wanneer hun vij vijandigheid openlijk zullen verklaren. David zegt het heel mooi, uw haters steken het hoofd op. Dat is ook de tijd zoals David dat weer zo mooi uitdrekt, uitdrukt. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk, en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Die vijandige naties gaan dan een grote samenzwering vormen tegen de Verenigde Staten en die andere Israëlitische naties, om ze totaal te vernietigen. Hun plan is om een complete genocide, genocide te plegen, zodat de naam van Israël, Amerika en de rest, permanent van alle gedachten weggeveegd kan worden. Dat zijn ze van plan. Kun je de hand van Satan hier zien? Het is een heel oud idee. Dit idee is zo oud als de wereld. Een idee dat de finale solutie heet. Farao, Farao van Egypte, die dacht er al aan. Verdrink al, al de jongens en dan kan het hele geslacht uitgeroeid worden. Haman in het Persische empire, hij dacht eraan. Antiochus Epiphanes, hij dacht eraan. Het Romeinse Rijk dacht eraan. Adolf Hitler had hetzelfde idee. Deze keer is het doel van Satan niet alleen het Joodse volk uit te roeien, maar het gehele huis van Israël uit te roeien. Deze, hij, wil niet, hij, hij, hij wordt niet succesvol hoor, uh, laat dat maar staan, dat gebeurt gewoon niet. Maar deze allerlaatste keer wil hij alle twaalf stammen van Israël verdelgen zodat er geen eentje van overblijft. En zijn perverse, perverse logiek is dat als er geen enkele Israëliet in de wereld overblijft, dan kan Messias, Yeshua, niet terugkeren naar Israël. Want er is geen Israël meer. Huh? En dat is, dat is toch logisch? En zo denkt hij ook. So get me. Allemaal, iedere Israëliet hè, van de wereld kapot hè, en dan kan Messiah Jezus niet terugkomen, want er is niks voor hem om terug naar te komen. In het onderdeel van George Washington's visioen, dat het derde gevaar genoemd wordt, zien we hetzelfde patroon, omdat hij spreekt over een aanval van de gehele Verenigde Wereld op de Verenigde Staten. George Washington concludeert zijn visioen met de volgende woorden... Toen de visioen ophield en hij begon op te staan, voelde ik dat ik een visioen gezien had die spreekt over de geboorte, de groei en het noodlot, oftewel de bestemming van de Verenigde Staten van Amerika. Dus so dat was zijn conclusie. Nou, wij gaan even kijken naar de volgende. En dat heet, een klein stukje, dat is bijna klaar, ...heet de tijd van Jacobs benauwdheid. Zeg een beetje lang door wel, hè? Zeg, Zijn jullie nog wakker? Ja? ja. Yeah? Is het oké? Oké. De tijd van Jacobs benauwdheid. Voor zijn sterven spreekt Mozes tot de hele vergadering van Israël... ...met een speciale waarschuwing over het kwaad dat het volk overkomt tot de laatste dagen... Dat wil zeggen, onze huidige tijd. Nou, die bestraffing zal komen vanwege het wangedrag van de bevolking. Mozes riep de hemel en aarde als getuigen tegen Israël aan. En dit is dus inclusief van Amerika en de andere naties, waar de afstammelingen wonen. <coughs> uh, Deuteronomium uh, 31, 29. Want ik weet dat gij na mijn dood zeer verderfelijk verderf, handelen zult en afwijken van de weg die ik u geboden heb. Daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat kwaad is in de ogen des Heeren en hem krenkt door het maaksel uw handen. Het onheil na verloop van tijd over Israël zal komen, wordt in andere plaatsen van de Bijbel de tijd van Jacobs benauwdheid genoemd. En de profeet Jeremia spreekt daarover, want in Jeremia 30, 5 tot 7, want zo zegt de Heer. Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen, als een barende, en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Dat is het goede nieuws. Het kwaaie nieuws is dat die tijd komt, en wij moeten er doorheen. En wij moeten heel sterk zijn om daar doorheen te gaan. Daarom is dus het goed om ons die zaak te bekijken. Voor ons om die zaak te bekijken. En om ons die, die zaak in het gezicht te zien. Dan ben je erop bereid. Als je het in het gezicht kunt zien, dan kun je jezelf voorbereiden. En daarom is die boodschap ook belangrijk. Noteer dat de twaalf stammen van Israël een verschrikkelijke tijd moeten doormaken. En een verdrukking zoals die nooit eerder geweest is zodat ze zodanig hun les geleerd hebben, zodat ze gered kan worden. In de visie van George Washington in het derde gevaar zien wij hetzelfde patroon. Door Gods interventie verwerven de bevolking van Amerika en de staat Israël de overwinning. Er is dus een nauw verband tussen George Washington's vision van de derde oorlog en Jeremia's profetie van de tijd van Jacobs benauwdheid. Amerika in gevangenschap Jeremiah 30, 8. Op die dag zal het gebeuren. Luidt het woord van Yahweh. Der Heer uh, Yahweh het Dat ik het juk van hun hals zal verbreken. En hun handen zal verscheuren. Uh, vreemden zullen hen niet meer knechten. Dat betekent dat voor die tijd ze wel geknecht waren. En dan Jeremia uh, 16, 10. Wanneer gij nu aan dit volk al deze woorden verkondigt. En zij tot u zeggen, waarom heeft de Heer al dit groot onheil over ons uitgesproken? Wat is onze ongerechtigheid? En wat is onze zonde? Waarmee wij de Heer, onze God, gezondigd hebben. Nou, mensen willen zich altijd rechtvaardigen. Dat is komst menselijke natuur is zo. Kijk eens hoe onnozel die mensen waren. Denk er eens over na. Ze zijn precies zo onnozel vandaag als toen de tijd. Waarom laat Yahweh al die grote rampen over ons komen? Wat hebben wij verkeerd gedaan om zoiets ergs te verdienen? Het is gewoon niet billig. Jeremia heeft daar nog een paar versen later een mooi antwoord op... als hij spreekt over het context van Israël vandaag in de huidige wereldmaatschappij. Kijk maar eens wat hij zegt. Jeremia 16, 17 18. Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor mij niet verborgen... En hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. Daarom zal ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden. Omdat zij mijn land hebben ontwijd en met, met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden, waarmede zij zijn mijn erfdeel hebben vervuld. De beroemde uiteenzettingen van de zegeningen en vloeken in Deuteronomium uh, hoofdstuk 28 en 29, legt uit dat de vloeken een directe consequentie zijn van opzettelijke ongehoorzaamheid. En Mozes verwijt Israël um, voor over, dat ze niet dankbaar zijn voor de overvloed van alles wat zij van de schepper ontvangen hebben. En dat is ook een karakter, dat karakter kun je ook in Nederland zien, want Nederland heeft zo'n grote overvloed, maar dankbaarheid, nee, die bestaat er niet. De Amerikanen in hun welvaart begonnen te refereren naar God's own country. Die uitdrukking heeft een kern van waarheid, want nog nooit is een land zo gezegend als Amerika. John Winthrop, een van de Puritijnse pioniers, sprak in 1630 van een stad op een heuvel apart gezet, van andere naties. Amerikanen begonnen de materiale overvloed als normaal te beschouwen. En Moses Mozes heeft in het boek van Deuteronomium al flink gewaarschuwd... dat de zegeningen in dat geval één voor één teruggenomen zullen worden. Voor Amerika is dat al duidelijk aan de gang. Met de destructie van de World Trade Center in 9-11... de Katrina-ramp in New Orleans... en de recente economische catastrofe. En dat zijn tekenen dat zegeningen veranderen in vloeken. Nooit tevoren is de haat en het anti-Amerikaanse zo groot geweest. In Leviticus 16 legt uh, uh, Mozes uit het perspectief wat Amerika en de andere israelitische landen te wachten staat. De Leviticus 16, lees dat hoofdstuk, lees dat hoofdstuk. Na een tijd van terrorisme die continu doorgaat, komen de vloeken van serieuze droogtes, grote aardbevingen, pandemische pestilenties zoals zwijnengriep, en andere besmettelijke ziektes en erge hongersnoden. En daarna komt de finale straf van Yahweh Elohim... door een buitenlandse invasie gevolgd door slavernij en deportatie. Precies hetzelfde patroon wat er gebeurde met het koninkrijk van Israël in 722 voor, voor onze tijd. Drie successieve invasies van Assyrië met de verovering van de hoofdstad Samarië die na een driejarig beleg tot de vijand viel, zorgen voor de deportatie van de tien stammen naar het delen van het Assyrische wereldrijk. Amerika wacht hetzelfde nare perspectief in de nabije toekomst. Niet alleen volgens Washington's derde gevaar, maar ook volgens de profecieën van Jacobs angsten die in de Bijbel staan. De tijd komt, zoals Mozes dat uitlegt, in Deuteronomium 28, 48, 50. Zult gij de vijanden die de Heere tegen u zal optrekken, dienen onder honger en dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles. Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u verdeld heeft. De Heere zal tegen u doen aanrukken een volk dat van ver komt van het einde der aarde, zoals een arend aanzweeft, een volk waarvan gij de taal niet verstaat, een hartvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst. Het is een verschrikkelijk voorgezicht voor de nabije toekomst, maar ik wil toch wel op een positieve uh, uh, manier eindigen hier, dit eerste deel. En dan in het tweede deel vanmiddag gaan we door al de Bijbelversen gaan, om te zien of de Bijbel dat beslist allemaal confirmeert. En je zult dus uitvinden dat de Bijbel het allemaal confirmeert. En maar kijk naar deze maar, Jeremia 30, 3, het laatste vers. Het is een verschrikkelijk voorgezicht voor de nabije toekomst. Maar Jeremia uh, 30, uh, vers 3 zegt ook: Dan zal Yahweh, uw Elohim, in uw lot in, in keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken, naar wier gebied de Heere, uw God, u Verstrooid heeft. Dus dat is een positieve uh, conclusie. En uh, zowel Israël en Juden worden uiteindelijk door goddelijke interventie bevrijd van slavernij en deportatie op het einde van Jacobse drukking. Als Yahweh El Shaddai, de edelmoedige Elohim van Israël, ons doet terugkeren van ballingschap, dan moeten we eerst van tevoren ook gevangen worden. Natuurlijk haalt dat ook in dat we voor die tijd verslagen moeten worden in een oorlog. Dit geldt voor alle landen waar alle zonen van Jacob wonen, inclusief de USA en ook inclusief Nederland. Die landen zullen allen veroverd worden. Maar vanmiddag gaan we dus kijken naar al de profetische bijbelversen en hoe dat allemaal geconfirmeerd wordt in de tijd van Jacob's Trouble... En ook de tweede Exodus, hè? Uh, uh, die uh, uh, heel erg groot wordt, de tweede Exodus. En dan zullen we zien de magnifieke positieve uitkomst. Als het koninkrijk van, van Messia, Messiah, Yeshua, de Mashiach van Israël, dus op de aarde gevestigd wordt. En dat is het einde van de story. And that's a happy ending.